8 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Schipholtunnel richting Den Haag blijft ook vanochtend nog dicht. Rijkswaterstaat heeft geprobeerd een deel weer open te krijgen, maar dat is niet gelukt. De tunnel in de A4 moest gistermiddag dicht vanwege een brand, vermoedelijk door kortsluiting. De afsluiting leidde tot een verkeersinfarct op de wegen rond Amsterdam. Schiphol raadt reizigers aan de trein te nemen en eerder weg te gaan. In Zaandam zijn afgelopen nacht zeven auto's in brand gestoken. Dat gebeurde op verschillende plaatsen in de stad. De laatste brand was rond vijf uur. Een buurtbewoner zou toen een man met een hond hebben zien weglopen. Inwoners van Zaandam hebben via Burgernet een berichtje gekregen... over de autobranden, maar er is nog niemand opgepakt. Orkaan Debbie heeft de noordoostkust van Australië bereikt. De storm is er inmiddels eentje van de op één na hoogste categorie en bereikt windsnelheden tot 260 km per uur. In de deelstaat Queensland zijn daken van huizen gebouwd. Op veel plekken is de stroom uitgevallen. 30.000 mensen zijn opgeroepen hun huis te verlaten. Het zou gaan om de grootste evacuatie in het land sinds 1974. Toen richtte orkaan Tracy veel schade aan in de stad Darwin. In meer dan 20 attractieparken is het vanaf aanstaande zaterdag verboden... te roken in de wachtrij voor een attractie... Het gaat dan bijvoorbeeld om de Efteling en Walibi. Met de maatregel willen de parken jonge bezoekers beschermen tegen sigarettenrook. Nu mag al niet worden gerookt in een overdekte wachterij. Vanaf 1 april is het verboden in iedere wachterij. Op andere plekken in attractieparken mag nog wel worden gerookt. Het weerde nog vandaag opnieuw veel zon. Het wordt tussen 16 en 20 graden. In het zuiden laten vandaag kans op een onweersbui. Morgen meer bewolking en met de graad of 14 een stuk frisser. Dit was het NOS... Dit is Helene de Geest van de ANWB. In de Randstad is vooral veel vertraging op de A2, Utrecht en Bos. Bij Beest ongeveer 20 minuten op onthoud. Er ligt daar namelijk glas op de weg. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is de Schiphol-tunnel nog steeds dicht. En die blijft ook voorlopig dicht. Het is ook behoorlijk druk op de omleidingsroute via de A5 en de A9... Op de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug... ook 20 minuten verdraging. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Ridderkerk... 4 kilometer en een kwartier verdraging. Komt er een ongeluk, alle rijstroken zijn er wel weer vrij. Op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland bij Nieuwerkerk... aan de IJssel nog 40 minuten verdraging, ook door een ongeluk. De linker rijstrook is daar dicht. En opvallend veel verdraging ook op de N57 Brouwersdam-Rotterdam... voor de aansluiting met de A15, 8 kilometer. De vertraging is daar 40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 van Kraftwerk, dat heet een uh, aanroep uh, En uh, dit was door Stan Ridgeway uitgevoerd. Calling out, to Carol. Welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Het is ja inderdaad 12 over 2 al. Het is uh, tijd uh, voor de, zomer, de zomertijd, dus. Dat hebben we vandaag al in het programma. Gent dat gaan we volgen. We hebben de uitslagen van uh, de sequieren. Daarnaast gewoon wat sportnieuws. We gaan zeker niet over voetbal praten vandaag. Lokale informatie. Natuurlijk de Rackathon.nu plaat van deze week. Weer met zorgvuldigheid uitgekozen door onze grote vriend Maarten Verheijen. We hebben het weerbericht Zometeen om half drie. En de dier van de week. Ik zou zeggen een bommetje vol programma vandaag. Hier bij ZFM Zandvoort. Natuurlijk ook uh, wat plek voor uh, leuke muziek. een zootje meegenomen hoor. Dit zijn de Common met In Your Eyes. In your eyes. op in eier Hype des is de kind voor de jempaar, Uh, relatie met uh, Orlando Bloom staat op een laag blikje... maar uh, hitscore kansen nog steeds... Katy Perry met Chained to the Rhythm... en daarvoor een plaatje van vorig jaar... Common Limits met uh, In Your Eyes. Nou, het sportevenement van het jaar kunnen we al uh, zeggen. Uh, de uitslagen daarvan, in ieder geval die we het minste binnen hebben gekregen... we hebben het dus over de circuiten. De kids circuiten 0,9 kilometer. De top 5 zag er als volgtijd. De 5, Dex Kai of 4, Boris Appelman... 3 Jimmy Herling, 2 Timo Limonaard en uh, nummer 1 was Tijdgol Bolsman. Dan de kidsrun, 2,5 kilometer. Nummer 1 Jan Lobles. nummer 2 Isekel Bolsman, 3 Toon van Vuren, 4 Sien van Vuren. Lijken wel familie op elkaar. En Rick Rosenburg op plek 5. Dan de recreatieloop van 5 kilometer. Robin de Hoge legde die 5 kilometer af in 16 minuten en 7 seconden. Op 5 seconden gevolgd door Koen Grandink, Noah Bultus op plek 3, vier Duncan Steenbakker en 5 Mats Heijnen. De Business Run werd gewonnen door Jochem Loos in de tijd van 1621. Tweede werd Paul Boon en startnummer, dat is leuk, 15258 weer derde. Wie dat is, dat weten we, begon niet. Op vier Kai Lubos en vijf werd Remco Mokveld. De overige uh, uitslagen moeten nog binnenkomen hier bij ZFM. Dan kijken we even bij uh, Gent Wevergem. Er is een uh, kopgroep uh, van negen man in de aanval. Het over Preben van Hekke, Dennis van Winden, Elmar Reinders, Mark McNally... J. Robert Thompson, Loik uh, Chetout, Hugo Houle, Ryan Miller en Christopher... Christophe Maston, zo heet die beste knaap. Niet echt de uh, grote namen die, uh, uh, ja, die uh, vooraan uh, liggen. Maar dat gaat wel een spannende wedstrijd worden. Want uh, Peter Sagan is natuurlijk daar de grote winnaar. Of de grote favoriet moet ik eerlijk zeggen. En ook uh, de concurrentie is groot met onder andere Bonen, Gaviria, Christophe en Van Avermaat. En uh, even wat nieuws tussendoor. Halle Gonderaf Valverde zet de kroon op zijn eindzegen in de ronde van Catalonië. Hij wint ook de slotetappe in Barcelona voor Jan Wilson Pantano. Hebben we hebben nog meer sportnieuws, jazeker, want uh, dat hebben we nu natuurlijk allemaal vanmorgen gezien. Uh, echt uh, zomertijd uh, trotserend. Want Sebastian Vettel heeft in Australië de eerste Grand Prix van Formule 1 seizoen op zijn naam gebracht. De Duitser bleef in de Ferrari, de Mercedes van Lewis Hamilton en Viltari Bottas voor hem. Max Verstappen in de Red Bull werd vijfde. De start op Albert Park leverde op de voorste rijen geen verschuiving op. In de eerste ronde werd al duidelijk dat er iets is veranderd ten opzichte van 2016. Mercedes schrijf niet zomaar weg van de rest van het veld. Voormalig wereldkampioen Vettel kon mee in het spoor van Hamilton. Ook was het atypisch dat Hamilton als leider in de race... in de 17e ronde als eerste van de toppers naar binnen ging... om zijn banden te laten vervangen. Mercedes-teambaas Toto Wolf gaf toe dat die stop misschien wat snel was. We waren wat vroeg, misschien te vroeg, klonk het brouwvol. Vettel's Pirelli's zagen er nog goed uit, dus de Duits kon nog even vol gas door. Hamilton keerde achter Verstappen terug op de baan en kwam er rondelang niet langs. Ik kom er niet voorbij, klonk het gefrustreerd uit de mond van de Brit. Teambaas Christian Horner van Red Bull vond dat het duel Vettel-Hamilton daar werd beslist... Vettel mag Max wel op een biertje trakteren, opperde hij. Vettel, die profiteerde optimaal. Met zijn latere stop nam hij de leiding over en die stond hij niet meer af. De Duitser, die Red Bull eerder vier wieldrettere veroverde... was dolblij met de zegen. Vorig seizoen won Mercedes 19 van de 21 races en de overige twee GP's gingen naar Red Bull. Vettel erover, natuurlijk is het prettig om te winnen. We moeten echter niet te vroeg juichen. Dit was pas de eerste Grand Prix van het seizoen, probeerde de Vettel de euforie bij de Italiaanse remstal te temperen verstappen had in de slotfase de Ferrari van Raikkonen nog in het vizier. Maar hij moest uitkijken met zijn remmen. Daar had ik in de laatste ronde wat problemen mee. Dit resultaat is misschien zelfs beter dan verwacht. De snelheid was in de race erbij beter dan tijdens de kwalificatie. En voor Ricciardo werd zijn thuisrace een deceptie. Na transmissieproblemen moest hij al van de pit pakken. Zeg maar Oyaan. Maar na hij halverwege de race stilviel. door problemen met de brandstofdruk. Dus de X-Kop is erop. Van het Grand Prix seizoen. Dit is hier van Zandvoort, Zo voor zometeen weer. En eerst Michael Jackson. I don't care what Ja, even wat foute muziek zegt. Jonge, jonge, jonge, toontje lager. Ze bestaan nog, geloof ik. Lente in Twente. Om toch een beetje dat uh, uh, lammetjesgevoel weer erbij op te kweken. Michael Jackson daarvoor met Leave Me Alone. VFM, Westkust weerbericht. En de vraag rijst. Blijft het zo lekker weer? Want het is vandaag gewoon fraaie weer. De zon schijnt weer flink. Maar er is wel wat meer hogere bewolking dan gisteren. Lokaal is de bewolking dikker. En gaat de zon volledig schaal, uh, schuil. En de grootste kans daarop maakt het oosten en noorden van lage landen. De wind waait zwak tot matig uit het noordoosten... en de temperatuur stijgt naar 13 tot 15 graden. Vanavond een kolen nacht zijn er sluierwolken, maar ook opklaringen. En later in de nacht raakt het vanuit het noorden mogelijk bewolkt. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen naar 2 à 3 graden. Morgen is het ook weer prima lenteweer met volop zon. Aanvankelijk komt er nog wat sluierbewolking voor... Maar in de middag gaat overal de zon uitbundig schijnen. Het blijft wederom droog en het waait een zwakke tot matige oost- tot zuidoostenwind. En de temperatuur is vrij hoog en stijgt naar 16, lokaal 17 graden. De rest van de week blijven we profiteren van hoge druk. Het weerbeeld merk zich door zonneschijn, maar dinsdag en woensdag is er kans op een bui. De wind waait uit het zuiden en het tot zuidwest. En de temperaturen zijn vrij hoog voor de tijd van het jaar. Dinsdag kan het 20 graden worden en zelfs donderdag 21 graden. En dan moet je het ook weer doen, want vanaf vrijdag gaat de temperatuur weer naar beneden. En begin april wordt de 15 graden grens niet meer overschreden. Goed, geniet de komende week maar eventjes van. Hier zijn de straalkansel, my ever-changing mood. Oh, de tijd dat synthesizers nog de top 40 domineerden... Phil Sounds Like a Middley van maar liefst 33 jaar geleden... zit Phil weer in een verzorgingshuis. Nee hoor, ze zijn nog steeds bij elkaar en treden zelfs op... en hebben een nieuw album uit. Het is onvoorstelbaar, maar waar. Echt een nieuw album, de mannen van Phil en daarvoor Stouwkanson voor Zandvoort en de regio. Met my ever-changing mood. Even tijd voor wat politieberichten. Vrijdagavond, omstreeks kwart voor elf in de avond... is de bestuurder van een rode Volvo v 40 sedan op de Zandvoortslaan in Bentveld ingereden op een persoon. En deze is tegen de voorruit van de auto aangeklapt. Hierna is de Volvo met hoge snelheid weggereden... in de richting van Heemsteden. De slachtoffer is nog een stuk achter de dader aangereden... maar is deze kwijtgeraakt. De politie is dus op zoek naar getuigen van deze poging tot de doodslag of naar mensen die meer kunnen vertellen over de genoemde Volvo V40 sedan. En deze moet schade hebben aan de voorruit. Mocht u weten van wie deze Volvo V40 sedan is of wat de aanleiding van deze poging tot de doodslag is, neem dan contact op met de politie 0900 8844 of via meld een misdaad anoniem op nummer 0800 7000 en dat is gratis. Er is trouwens gisteren wat meer informatie bekendgekomen over deze kwestie... want rond 11 uur reed het slachtoffer weg uit Zandvoort in richting Van Heemstede... toen hij stuitte op enkele herten op de weg. Het slachtoffer kon niet doorrijden door de herten... en moest wachten tot deze waren doorgelopen. Achter hem kwam een auto aanrijden die blijkbaar geïditeerd werd... dat het slachtoffer was gestopt voor de herten. En met de hoge snelheid en luid toeterend wist de dader om het slachtoffer heen te rijden. Bij het tankstation op de Dr. Gerkenstraat kwam het slachtoffer... de Associale bestuurder opnieuw tegen. Ook ditmaal vertoonde de bestuurder agressief en asociaal rijgedrag. Op de Zandvoort-Slaan ter hoogte van de Westerduinweg... reed de asociale bestuurder opnieuw achter het slachtoffer. Dit deed hij al luid toeterend. Bumperklevend en zijne met groot licht. Het slachtoffer had er genoeg van en stapte de auto uit... om te vragen wat het probleem was. Op dat moment reed de dader met piepende banden in op het slachtoffer... Een slachtoffer kwam op de motorkap van de auto terecht... en rolde vervolgens over de auto en kwam op de grond terecht. De auto reed door en verdween in richting van de kruising Vondelaan... met een borgenweg in Aardenhout. Het slachtoffer is nagekeken door ambulancepersoneel. Hij heeft enkele buitenbulten uh, en schaafwonden overgehouden aan de aanrijding. Gelukkig maar. De dader reed in een rode Volvo type sedan en had 1A2 in zitten in de auto. Hij heeft zeer gevaarlijk, asociaal en opvallend rijgedrag... vertoond vanaf Zandvoort tot aan Adenhout. Nogmaals heeft u dit gezien. Graag kunt u dan bellen met de politie. Dat is 0900 8844 of meld misdaad anoniem 0800 7000. Dus heeft u dit gezien, dan uh, komt de politie graag met uh, u in contact. 0900 8844 of meld een misdaam anoniem 0800 7000. Dan is er op de Zonvoortslaan uh, afgelopen vrijdagmiddag een kettingbotseling uh, plaatsgevonden. Rond kwart over drie reed een automobilist... richting Zandvoort en moest remmen. De opkomende automobilist zag dit op tijd... maar de derde automobilist knalde op zijn voorganger... en duwde deze tegen de voorste auto. Tenslotte reed er nog een vierde automobilist achterop. Niemand raakte gewond bij het ongeval. De voorste en achterste automobilisten... konden na het invullen van het papierwerk hun weg vervolgen. Zij hadden slechts lichte schade. De twee middelste auto's zijn weggesleept. Eén daarvan is Total los en door het ongeval en de nasleep daarvan, of vond het overige verkeer richting Zandvoort enige hinder. Het is over de politieberichten van de afgelopen drie dagen. Wij gaan verder met DNCA. Oh no. masterpiece to waste time on the masterpiece uh, you should be rolling me you should be rolling me uh, you're a real life fantasy you're a real life fantasy uh, but you're moving so carefully let's start living dangerously So to me baby i'm going to you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 eyes I'll watch the sunrise. One point me have been made clear one Love I go spread 'round the world, world, you know Me love ya Comes out of devotion To rule ya Spread to the world Entrenched I'm there Voor DNCA Cake by the Ocean. Het is een prachtig weer voor en het is de zomertijd. Is het gegaan, dus uh, ja, het is echt uh, bijna zomer. In ieder geval lente, lente in Twente. Ja, mensen die zitten nog steeds daarvan te jankeren, die hebben gedraaid. Maar goed, het is niet anders. Hier is MKTO met thank you. Yo, this one right here is for the drop by the schoolers. The future cougars, the Mary Jane abusers. The ones that choose to be losers. For the That don't make a sound. Thanks for the ropes you used to hold us down. 'Cause when I break through, I'ma use it to reach the clouds. We ain't. Dit de MKTO met a Thank You. Hoorde je voorbij komen vandaag bij Zandvoort op zondag 26 maart 2017. En tot 5 uur de uur lokale informatie. Sport, zometeen nog de dier van de week. En natuurlijk de Rackathon.nu plaat van deze week. En we sluiten dit uur af. Het eerste gedeelte van Zandvoort op zondag met een plaat uit 1990. The Adventures of TVV met Dirty Cash. And the bidding began Under Grandfather's plan <laughs> Next up a bid's in the rear of the room A piano warmed down and a bit out of tune Won't stop the bidding, the you'll find. No voices rang out So just put it aside And the action went on, and the cries of the crowd were stopped by a song. Everyone turned to the rear of the room to that one out piano. A bit out of All oh, the days long ago, when the crowds came around to hear that piano ring out with sound, but the crowds have all gone and the symphony's through, and the piano cries out me play once for you A man with a tongue and a hole in one shoe Sat playing a song that nobody knew The music rang out and that song filled the room From that worn down piano $1,000 for that piano ball gift. $2,000, $3,000, and the bidding went on. As a man in the tone coat kept playing that song. The bidding grew tense, each bit more and more, till a 5,000 figure rang out from the floor. But the man in the tone coat just sat there instead, playing that song. He no